3 uur. Het NOS-journal. Mizurat Thomasen. Oud-premier Olmert van Israël heeft een voorwaardelijke celstraf van een jaar gekregen. Hij moet ook een boete betalen van 15.000 euro. Volgens de rechtbank heeft Olmert als minister van Handel gunsten verleend aan een vroegere zakenpartner. Hij werd vrijgesproken van de aanklacht dat hij als premier illegaal geld had aangenomen van een Amerikaanse zakenman. Vanwege die beschuldiging moest Olmert vier jaar geleden aftreden. De uitspraak van de rechtbank is een opsteker voor Olmert. Omdat hij niet de cel in hoeft, kan hij meedoen aan de volgende verkiezingen. Het aantal studenten dat uitvalt op universiteiten moet omlaag. Dat staat in de prestatieafspraken voor hoger onderwijs... die zijn gemaakt met staatssecretaris Zelstra. Nu haalt gemiddeld 60 procent van de studenten de eindstreep. Dat moet 70 procent worden. Ook mag het aantal lesuren van studenten op universiteiten en hogescholen... nooit minder zijn dan 12 per week. En moet de kwaliteit van de docenten omhoog. Instellingen hebben tot 2015 de tijd om de plannen uit te voeren. Als dat niet lukt, dan wordt maximaal 5 gekort op toekomstige budgetten. Het is voor het eerst dat hogescholen niet alleen worden afgerekend op kwantiteit, maar ook op kwaliteit. De omstreden parlementsverkiezingen in Wit-Rusland zijn zoals verwacht gewonnen door de partij van president Lukashenko. Zijn partij krijgt zeker 106 van de 110 parlementszetels... Er zijn ook parlementariërs van de communistische partij en van de boerenpartij gekozen. Die hebben al gezegd dat ze Lukashenko steunen. De oppositie boycotte de verkiezingen omdat de uitslag volgens hen al vaststond. Volgens Europese waarnemers was er geen sprake van vrije verkiezingen... en kregen waarnemers niet de kans om toe te zien op het tellen van de stemmen. Dertien organisaties hebben een plan opgesteld om de zorg te hervormen. Het plan, de agenda voor de zorg, is een advies aan de nieuwe regering en moet de zorg betaalbaar maken. De nadruk ligt op een systeem waarin de kwaliteit van leven leidend is en waarin het niet gaat om het aantal handelingen en indicaties, zeggen de onderzoekers. Onder de ondertekenaars zijn onder meer GGD Nederland, de Landelijke Huisartsenvereniging en Zorgverzekeraars Nederland. Volgens de Nederlandse Patiënten- en Consumentenfederatie staat in het plan de patiënt centraal en heeft deze de regie over de behandeling in overleg met de arts. Het weer. Stevige buien met kans op onweer en zware windstoten trekken vanuit het zuiden over het land. De zuidwestenwind is aan zee stormachtig. Kracht 8. Vanavond wordt het wat droger. Aan zee gaat het dan stormen. Kracht 9. Vannacht minder wind en vanuit het zuiden opnieuw buien. Aan zee is er opnieuw kans op onweer. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en enkele buien bij een graad of 18. ANW-verkeersinformatie. De A10 West naar Zaanstad is dicht tussen Osdorp en de Koentunnel. Er zijn opruimwerkzaamheden na een ongeluk aan het begin van de middag. Er staat 3 kilometer file. Omrijden kan het beste via de Zeeburgertunnel. Dan de A20 naar Hoek van Holland. Bij Maasluis 5 kilometer door een ongeluk. De rijstroken zijn daar wel weer vrij.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 Performa, 10 en 11 oktober, Utrecht. Zutrecht. Gratis toegang via performa.nl Macro, kennen 3-in-1 fotoprinter van 129 voor 99,99 euro. ,99. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Grutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Hier aan tafel zit PVV-senator Ronald Seurussen, die een appeltje schilt over nut en noodzaak van de thuisbevalling. En dit is de dagbeslaggever Mathéa Vrij... die rapporteert over haar reis naar het noorden van Syrië. Straks natuurlijk ook onze dichter bij de Dag. Maar eerst gaan we een appeltje schillen. Wie schilt er vandaag ons appeltje? Ja, Ronald Seurussen, jij begeeft je vandaag op een kwetsbaar terrein. En duw maar, en duw maar. En voel hem duwen van onder hoor. Op die onderkant. Heel ja, goed. Dus hou vol. Ik zie haartjes komen hoor. Zie het Hou vol, ja, hou vol. Keurig. Gaat goed joh. Daar komt ie. Daar komt yes. ja. Is het beter? Ja, het is weer. Ja, bevallingen, daar ga je het over hebben, Ronald. Wat is er mee aan de hand? Met name thuisbevallingen. Ja, ik kon trouwens niet horen of dit nou een thuisbevalling was. Nee, nee het was ook nee. niet duidelijk. Wil je wel maar... opletten in het gevolg? <laughs> Geen idee, het was in ieder geval een bevalling. Ja. Maar wat is er met thuisbevallingen aan de hand? Uh, nou, thuisbevallingen zijn altijd wat riskanter dan bevallingen in het ziekenhuis. En uh, daarbij uh, is het ook zo dat veel vrouwen tegenwoordig een rugprik willen hebben. Wat heel logisch is en heel normaal. En die kunnen uh, volgens mij alleen maar in het ziekenhuis gegeven worden. Ja. Daarbij... Je weet nooit wat er gaat gebeuren bij een bevalling. Er zijn altijd uh, complicaties mogelijk. Ik ben geen medicus natuurlijk, maar ik heb het uh, vier keer uh, meegemaakt. Uh, twee keer heb ik erbij gestaan, twee keer indirect. En tot twee keer toe uh, moesten worden ingegrepen. Dus uh, ik ben hartstikke blij dat mijn familieleden... in ieder geval naar het ziekenhuis zijn gegaan. Ja. En ik zou dat eigenlijk voor iedere vrouw willen aanbevelen... Ga vooral naar het ziekenhuis. En met wie wil jij daarover een appeltje schillen? Ik wil daar een appeltje over schillen uh, met mevrouw Rafael van uh, Krimpen. Die is directrice van de Academie van Verloskunde in Maastricht want die is bang dat daardoor het beroep van verloskundigen gaat verdwijnen. Dus ik vind eigenlijk, zijn zij zijn dus voor thuisbevallen... en ik vind dat eigenlijk weer een typisch voorbeeld van... ja, het is ondertussen een platitude geworden van... wij van, uh, van WC Eend uh, adviseren WC Eend. Ik, ik, dus ja. ik heb een beetje een idee dat de, het argument van... vrouwen kunnen niet meer kiezen, uh, dat dat er met de haren bij gesleept is. Maar misschien gaat mevrouw van Krimpen me wel van gedachten doen. Laten voor we die er eens even bij houden. Goedemiddag... Rafael van Goedemiddag. Krimpen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u bent, uh, zegt Ronald Seurissen, pleitbezorger van de thuisbevalling. Klopt dat? Nou, ik vind in ieder geval dat de mogelijkheid voor de thuisbevalling... moet blijven bestaan. Ja, zeker. En die dreigt, dreigt te verdwijnen, die mogelijkheid? Nou, het is zo dat in de jaren negentig 35% van de Nederlandse vrouwen thuis beviel. En dat dat tegenwoordig 20% is. En dat uh, ja, als dat verder daalt, dan uh, verliezen wij de competentie om thuisbevallingen te kunnen begeleiden. En dat heeft niet zozeer consequenties voor verloskundigen, want die hebben heel veel ander werk. Uh, dus dat is een misverstand, denk ik, uh, meneer ja, nee, want Maar het dacht, is wel zo dat vrouwen die uh, de worden. keus willen hebben... Nee, maar het gaat erom dat vrouwen... Dat heel veel vrouwen thuis willen bevallen. En uh, uw eigen partij heeft bij uh, de uh, dreigende sluiting van uh, de Zeeuwse ziekenhuis... ook enorm gepleit voor de mogelijkheid om thuis te kunnen blijven bevallen. Dus uh, ja, uw maar, eigen partij wat is, wat betreft, uh, is zeker een voorstander van. Mijn... Uh, nou, dan van Dan ben ik het niet met mijn eigen partij in dit geval eens. Dat, dat kan namelijk ook. Uh, maar wat ik wou zeggen, er moet toch een reden zijn dat er van 35% naar 20% is gegaan. Dat, dat is misschien ja. gewoon de marktwerking. Dat vrouwen zeggen, ja, dat is veiliger, dat is prettiger. En ik wil dat vooral blijven doen. En daarbij zijn er natuurlijk altijd beroepen die verdwijnen. De melkboer is uh, verdwenen, de seinwachter is verdwenen. En, uh, maar even, dit is echt een misverstand dus, hoor. Want uh, als de thuisbevalling verdwijnt, vinden loskundigen echt niet. In ziekenhuizen worden de meeste kinderen aangepakt door een verloskundige. Dus het vak verloskundige zal hoe dan ook altijd blijven bestaan. Dus dat is nou, absoluut maar dan, niet alleen. dan reden. kan het toch ook altijd thuis worden bevallen? Dan is het gewoon alleen dat, dat een verlos, verloskundige... die heeft dan praktijk in het ziekenhuis... en op het moment dat een vrouw die dan bij de, misschien onder de 10% zit... Uh, of bij de 10%, die kan dan toch gewoon zeggen tegen het ziekenhuis... sorry, ik wil uh, die verloskundige bij mij thuis hebben. Nou, dat zou een oplossing kunnen zijn, ja, maar volgens mij gaat het daar niet om. Waar het om gaat is dat uh, de, de thuisbevalling steeds minder vaak uh, voorkomt. En dat, uh, dat heeft heel veel te maken met uh, nou ja, de angst om, uh, op complicaties, het heeft te maken met maar dat, is toch uh, dat vrouwen terecht? minder kinderen... Nou, misschien is het goed om daar even op in te zoomen, van hè, wat is daar terecht aan... En wij hebben in Nederland een systeem waarbij uh, zwa gezonde zwangeren, het gaat om vrouwen die uh, gewoon waar niks mee aan de hand is die gewoon zwanger zijn waar alles goed gaat, die hebben de keuze om thuis of in het ziekenhuis te bevallen. Op het moment dat zij gaan bevallen, komt de verloskundige in beeld en die monitort eigenlijk voortdurend of die zwangerschap, of die, die bevalling goed gaat. Op het moment ja. dat er sprake is van een verhoogd risico, doet ze het helemaal niet thuis, gaat nee, ze met die klant naar het ziekenhuis. Nee, dat is duidelijk. Maar dan, dat wil nog niet wegnemen dat die vrouwen die bij die 10% horen over die aan. Over die, over die, over dat aantal jaren dan toch gewoon nog kunnen zeggen ik wil het thuis doen. Maar er is iets anders wat me eigenlijk een beetje, ik heb het ANP-persbureau gelezen en daar schrok ik wel een beetje van, want u suggereert dat in ziekenhuizen omdat de tijdsdruk zou zijn, veel sneller naar vacuumpompen zou worden gegrepen en er sneller zou worden geknipt. En dat vind ik eigenlijk toch wel een beetje een emotie van wantrouwen naar het ziekenhuispersoneel. nou Eerlijk gezegd, dat verzin ik niet, dat, is, dat blijkt gewoon uit onderzoek. En wat wordt daar dan aan gedaan? Want dan moet u natuurlijk op uw achterste benen gaan staan. Want ik vind dat nogal wat, hoor. U, u twijfelt ja, toch kijk, aan de niet... integriteit van heel veel nee, mensen... Nee, die he? keihard nee, werken nee. in de ziekenhuizen. Nou, sorry, maar dat is uw interpretatie. Dat is niet wat ik zeg en dat is ook niet de realiteit. Wat ik zeg is dat thuisbevallen heel veel voordelen heeft. Namelijk, uh, rust is een van de belangrijkste dingen bij een bevalling. Uh, een vrouw heeft bij een thuisbevalling veel meer de regie zelf. Er zijn echt uit onderzoek blijkt dat er minder ingrepen zijn bij een thuisbevalling en dan heb ik het over inknippen of vliezen breken. Er zijn minder complicaties bij een thuisbevalling en niet onbelangrijk. Er is een enorme grote tevredenheid, namelijk 96% van de vrouwen die thuisbevallen zijn daar zeer tevreden over. En dan kun je zeggen, nou ja, die thuisbevalling die gooi je op de schop. Nee. Dit zijn gegevens die gewoon heel erg belangrijk zijn om in opschoud vrouwen... te nemen op het moment dat je uh, het hebt over of die thuisbevalling wel of niet verder moet blijven bestaan. Ik zeg en dat als die vrouwen als laatste... alsnog kunnen kiezen. Ondanks het feit dat ze de, het grootste deel van de vrouwen naar, de, naar het ziekenhuis gaat, dan kunnen ze, al zijn er maar 10% nogmaals, dan kunnen ze nog naar uh, vragen of zo'n verloskundige thuis zou komen. Zo eenvoudig is het. Mevrouw maar Van, Krimper, in... even, mevrouw van Krimper, even is dat inderdaad het geval? Is, of is er een soort kritische grens waarvan u zegt als we daaronder komen, dan kunnen we niet meer garanderen dat vrouwen thuis kunnen bevallen? Nou, kijk, dus dan natuurlijk altijd mensen thuis blijven vallen. Dat zie je in landen waar de thuisbevalling helemaal verdwenen is. Er is altijd een groep vrouwen die zegt: wij willen gewoon thuis kunnen bevallen. Dan zijn die we thuisbevalling, er wel. Die, je, nee, dan, maar die thuisbevalling dan is, dan die dan die kun je niet dan valt uw argument doen. weg. Want uw argument is dat vrouwen niet meer kunnen kiezen. En nu zegt u, alle vrouwen kunnen sowieso kiezen. Want daar komt het op, uh, komt het op neer. Ja, nee, maar kijk, waar het op, wat mijn boodschap is... is dat ten eerste de thuisbevalling is een groot goed. Ja, ook al is daar heel veel op, uh, kritiek op... er zijn een aantal voordelen van die thuisbevalling... die, die naar mijn mening onvoldoende belicht worden. Nou, die heeft u Dus daar genoemd. vraag ik aandacht voor. Ja, ja. ja. En, en verder... Het ja, het wat zelf. is de vraag? Er zijn voordelen aan. En dus pleit u voor het bestaan van die thuisbevalling. Maar Ronald Seurensen zegt. ja U zegt, die bevalling blijft sowieso bestaan. Dus wat is het probleem? nou Het probleem is dat wanneer je een veilig systeem van thuisbevallen wilt hebben. Dat er ook een zekere uh, hoeveelheid ervaring voor nodig is. En je kunt zeggen. Oké, okay, Nederland heeft per jaar 180.000 uh, bevallingen. Nou, als, daar, uh, als dat verder daalt. Zal de ervaring om dat te doen afnemen. En ja, maar... daarmee ook... Ik vind dat, dat een beetje een geforceerd argument, hoor. Dan moeten de verloskundigen gewoon wat minder verloskundigen komen, denk ik. Dan zullen ze er geen overblijven... die zullen dan wat meer ervaring hebben, zo eenvoudig dus dat ja, is dat. Dat is met alle zegt, beroepen gegaan. Er zijn geen letterzetters meer, die zijn verdwenen. Eerst waren er nog een paar en nu zijn ze helemaal verdwenen. Dat zal dan ja, met u, verloskundigen ook... Er zullen er steeds minder worden. Nee, dat is niet waar, want verloskundigen werken in ziekenhuizen. Dus het is niet zo dat de verloskundige verdwijnt. Het gaat mij erom dat, het, dat, dat de ervaring. ik ervaring voor het behoud van de thuis. Ja. Ja, ja. Ja, oh, en dan, dan ben je ja. overtuigd? Nog niet zo, geloof ik. Nee, maar maar heb niet. je argumenten gehoord Zeker van... niet. Als ik hoor dat ze in de ziekenhuis werken... dan kunnen ze daar toch de ervaring op doen. Ja, maar het gaat hier toch niet over verloskundigen. Het gaat hier over de mogelijkheid voor vrouwen om thuis te kunnen bevallen. En dat wordt gedaan door huisartsen en verloskundigen. Ja, en we nou, hebben nou, net, je je hebt net ge gezegd dat dat kan blijven groen. gebeuren. Dus dat, dan nogmaals, dan, dan, dan, dan blijf ik bij mijn eerste stelling... dat het dan toch iets wat geforceerd argument is om uw school vol te houden. We gaan het hierbij laten, want ja. ik, jullie komen niet dichter bij elkaar. Hartelijk dank, ja. Ravel van Krimpen, directeur van de Academie voor in Maastricht. En ook hartelijk dank aan PVV-senator Ronald Seurissen. Graag gedaan. Dit is de dag op Radio 1. De EO. Van Zazi. Syrië is in oorlog. Net als in het hele Midden-Oosten leeft ook hier een grote christelijke bevolkingsgroep. Inmiddels weten we dat de zogeheten Arabische lente voor christenen... vaak slecht uitpakt vanwege de radicale islam. Collega Mathija Vrij ging naar Syrië met de vraag... is er een toekomst voor de christenen in Syrië? Mattea, goedemiddag opnieuw. Hey. Uh, wat is het antwoord op die vraag? Nou, daar kan je voorzichtig positief over zijn. Uh, dat is leuk positief nieuws uit Syrië, voor ja. de verandering. <laughs> uh, het zit zo, in Syrië zijn veel christenen, ongeveer 10%. Er uh, wonen er veel van in Damascus, Aleppo. En dat is heel zorgelijk natuurlijk, net zoals voor de rest van de mensen die er wonen. Maar een relatief grote groep woont in het noordoosten tussen de Koerden. En daar is helemaal geen oorlog. Nee, dus relatief veilig. Ja, dat zou je kunnen zeggen, ja. Ja. ja. Vorige keer hoorden we van jou hoe de Koerden daar in het Noordoosten... hard bezig zijn met het opbouwen van een soort zelfbestuur. Ja, Assad die heeft zijn handen natuurlijk vol aan oorlog in de rest van het land. Uh, zijn militairen zitten er nog wel op wat plekken... maar ondertussen hebben de Koerden hun eigen leger opgericht. Die legers houden elkaar in de gaten, maar ze vechten niet tegen elkaar. Nou, te midden van die twee partijen wonen dus ook veel christenen. En voor christenen... Het zijn meestal gehoorzame burgers zonder wapens. Is natuurlijk de vraag, wie biedt ons de beste bescherming? Ja, heel pragmatisch. Ja. Ja. In het hele Midden-Oosten zie je de val, dat de val van oude regimes... niet gunstig is voor de christenen vanwege de radicale islam. Die krijgt dan de wind in de zeilen. Denk aan Irak bijvoorbeeld. Zullen de Syrische christenen veilig zijn daar in die uithoek bij de Koerden? Ja, nou met die vraag zijn we dus op pad gegaan. Om te beginnen zijn we naar Kamishli gegaan, de grootste stad van de regio. En op zondagochtend zijn we naar de Mis gegaan in de Syrische Orthodoxe kerk. De kerk zit vol op deze zondagmorgen. Honderden mensen. Voorin de mannen en in de achterste helft van de kerk zitten de vrouwen. Veel vrouwen hebben een uh, witte kanten doekje op het hoofd. En dit is eigenlijk het beeld dat we ook nog kennen van de christenen in Irak. Vooral voordat het regime daar viel. Want Daarna zijn ze massaal op de vlucht geslagen. En De grote vraag is natuurlijk wat er hier in Syrië gaat gebeuren met de christenen. Als hier het regime gaat vallen... Nee, dat is uh, de stem van uh, Gabriel Moesje. Dat is de voorzitter van de enige christelijke politieke partij daar. En hij zei uh, inderdaad dat de angst van de christenen daar voortkomt uit wat er in Irak is gebeurd. Na de val van Saddam Hussein, hè, de aanslagen op de kerken, honderdduizenden vluchtelingen. Uh, toch hebben vooral de Assyriërs, dat is één groep van de christenen... hebben wel gedemonstreerd tegen Assad. Dus het beeld in de media dat is ontstaan is dat alle christenen voor Assad zijn... dat klopt niet, dat wilde hij benadrukken. Hij zelf was ook niet bang in dit interview. Hij zegt als Assad aanblijft, dan wordt het alleen maar erger. Als hij vertrekt, dan kunnen we als verschillende bevolkingsgroepen... vreedzaam gaan uh, samenleven met elkaar. En wat heel opvallend is, is dat hij best optimistisch is over de Koerden... omdat zij in het algemeen een redelijk seculier karakter hebben. En dat is natuurlijk gunstig voor de christenen. Toch gaat het hem wel te ver om te spreken over Koerdisch zelfbestuur. Het komt ook een beetje bijvoorbeeld dat de christenen spreken geen Koerdisch. De Koerden spreken niet de taal van de christenen. Dat is een andere taal als Syrisch. Dus er is wel een taalprobleem. Ja, maar stel, stel dat dat de overbruggen zou zijn... zouden dan de christenen daar mee kunnen besturen? Nou, het opvallende is... er is al een vorm van zelfbestuur gestart... door de belangrijkste politieke partij daar, de PYD. En uh, dat heb ik ook zelf meegemaakt toen ik daar was. Um, dat maakte ik samen mee met partijpoliticus Sherwan Hassan. En die geeft uitleg... Het is half acht s'avonds, het is al donker, het is nog warm. En er zitten vier, vijf mannen op stoeltjes, op het gras. Ook binnen zie ik, even kijken door de ruit heen, er zit een meneer achter een bureau die lijkt een hele groep mensen bij zich op bezoek te hebben. Hier is het huis van de volk. En eh, iedereen die problemen heeft, maakt niet uit wat voor soort problemen, dat kom, komen zij hier voor oplossingen. En hier is commissies, die commissies zijn gespecialiseerd eh, van mensen die ervaring hebben. De rechtbanken zijn nog wel in werking. Ik de leider van de vrouwenvereniging hier. Er zijn wel uh, rechtbanken van het regime, maar uh, niemand gaat daartoe. Ze vertrouwen die regime niet meer en hun rechtbank ook niet. Daarom, komen komen hier toe voor een oplossing voor hun probleem. Dus mogen we, mogen we kijken bij een van die conflicten die hier uh, opgelost worden? Ik ben er wel, de hal in. Levensgrote poster, meerdere posters van uh, Ötjalan, de landenleider van de PKK, die al vele jaar in Turkije vastzit. En hier kijk ik om het hoekje, een zag je praten. Even kijken, 1, 2, 8, 10, 10 gezichten kijken ons nu aan. Even, misschien we Ketjou weer? Misschien we een familie hebben een probleem voor onze dochter, die gescheiden is twee jaar geleden en, en uh, haar ex wil haar weer terug hebben. En dat is het probleem. Een ander probleem is uh, hier iemand die zijn zoon en zijn broer is aangehouden door. Geheime dienst van de regime. Geen ja. plaats om te zitten. Op de maar, grond, man, ja, ja oké, okay, we gaan luisteren en we gaan zij discussiëren. En, uh, uh. en nu gaat uh, de zitting beginnen. Iemand van de commissie. Uh, ja, iemand van de zeg commissie, hij zegt, uh, normaal, volgens onze ideologie, onze uh, vrouwenrechtenbescherming, wij accepteren niet dat iemand vrouw mishandelen. Dat is de basis. De commissie voor vrouwen. Die commissie gaat met jouw dochter praten. Misschien heeft ze brieven, dingen te zeggen waar geen mannen bij zijn. Wij moeten heel goed onderzoeken. Ik het al eerder uh, uh, ja. jou, jouw probleem. Ja, ja. Nou, Volgende probleem. Ja, toen kwam dus uh, dat dus verhaal van de man wiens zoon gearresteerd was. Nou, we kunnen natuurlijk niet alles laten horen. Maar zo gaat dat zelfbestuur dus nu al uh, een beetje tussen die Koerden onderling. Dat is een vorm van mediation eigenlijk. Ja, en dan is de vraag: kunnen we christenen daar een weg in vinden? Ja, dat is dus de hele grote vraag. Um, het gunstige is: dit is geen sharia-rechtspraak. Zoals je in sommige andere landen in het Midden-Oosten al wel ziet. Uh, je moet wel het relativeren. Op het platteland zijn genoeg uh, conservatief islamitische Koerden. Maar het is veel gunstiger dan in veel andere plekken... omdat sharia-rechtspraak hier door deze belangrijkste politieke partij niet uh, wordt ingesteld. Nou, ik sprak ook een lid van de Koerdische overgangsregering. Laten we even luisteren naar Aldar Khalil. Ja, hij zegt dus dat uh, de naam Syrië van de Assyriërs komt. Nou, hij zegt ook we leven al sinds duizenden jaren hier samen... Overal zijn restanten van de oude Mesopotamiërs, daar stammen de christenen vanaf. Dus daarmee wil je echt benadrukken in het interview uh, dat hij de christenen een centrale positie gunt. Uh, hij zegt het regime heeft een spelletje gespeeld van verdeel en heers. En daardoor is er veel wantrouwen nu en dat moeten we nu gaan overwinnen. En ons systeem van zelfbestuur, zegt hij, uh, gaat erom dat iedere wijk en iedere plaats zijn eigen bestuur heeft. Dus de christenen kunnen in hun eigen wijk hun eigen bestuur hebben. Ja, in dat, hun eigen taal ook. Ja, dat klinkt alsof het een voldoende feit is. Ja, en dat is dus nog niet zo. Het is echt nog heel spannend wie er echt gaat winnen. Gaan de Koerden het winnen? Houden die echt? Krijgen die echt zelfbestuur of komt Assad toch weer terug? En zolang dat niet duidelijk is, blijven de christenen afwachten wat ze gaan doen. Nou, bijvoorbeeld de grootste stad Kamisli... die is eigenlijk nog niet echt onder Koerdisch bestuur. Daar kijken de christenen dus de kat uit de boom. Maar de stad Dirik, die is al wel min of meer in Koerdische handen. Daar doet een christen zelfs al mee echt actief aan dat zelfbestuur. Johanon Hanna heet hij. Hij was een, een beetje een stoere krachtfiguur. Hij kwam op zijn motor aangereden. Laten we even naar hem luisteren. Ik ben een de man Arab Kim. Hij benadrukt dus dat hij geen Koerd is, maar dat hij een Assyriër is, een christen. Hij is in een soort verkiezing gekozen tot volksvertegenwoordiger. Hij heeft zitting in de rechterlijke commissie als enige christen tussen de Koerden. Nou, ik vroeg hem, heeft u al wat kunnen bereiken? Toen vertelde hij van een Koerdische familie... die een poos geleden het land had afgepikt van de christelijke familie. Die christelijke familie was verhaal gaan halen bij de rechter. Onder Assad nog um, heeft niks kunnen bereiken, want die man was omgekocht. Nu kwamen ze naar deze nieuwe commissie toe... Die commissie heeft de boel onderzocht en heeft gezegd: die christenen moeten hun, uh, hun land weer terugkrijgen. Dus daar was hij wel trots op. Wat ook bijzonder is, hij vertelde van 50 uh, jonge Koeren die de afgelopen tijd christen zijn geworden. Die zijn gedoopt, ook daar. Die komen ook bij elkaar en die worden niet lastiggevallen door de autoriteiten. En dat is in de regio natuurlijk ook best wel uh, zeldzaam. En zo bijzonder ook wel dat sommige christenen, bijvoorbeeld een neef van deze man. Weggegaan zijn naar andere delen van Syrië en al in het Noordoosten zijn gaan wonen. Ja, wordt het dan een soort enclave? Wordt dit een veilige plek? Nou, het, het zou kunnen. Als het nou echt in de rest van Syrië op zijn slechtst gaat en er komen haatbaarden die daar uh, hun gang kunnen gaan, dan zou Noordoost-Syrië best een veilige enclave kunnen worden voor de christenen. En dan is het misschien wel aardig om een laatste geluidje te laten horen. Het is een illustratie, misschien heeft het niks te betekenen. Maar het was toch leuk om te horen om vier uur ochtends in de stad Dirk. ging. was de oproep tot gebed. Dat heb ik heel vaak gehoord. En ik moet zeggen dat het me soms wel eens angst inboezemt. Vanwege de felheid, zelfs om vier uur ochtends. Maar dit is het meest slaperige oproep tot gebed die ik ooit heb gehoord. Dus het is wel even leuk om naar, de, naar het einde ervan te luisteren. Nee, daar uh... hoef je niet heel bang voor te <laughs> nee, worden. daar word je namelijk zwakker van. Hè? <laughs> Op de website uh, kan je overigens nog meer vinden hierover. Filmpjes en uh, informatie. Dankjewel, de Vrij. Wij uh, gaan naar onze dichter bij de dag. En vandaag is dat Rickard Zuiderveld. Rickard, goedemiddag. Goedemiddag, Elsbeth. Heb jij weer een voorgerecht, en hoofdgerecht voor ons? Uh, ja, ja, ja. Ik heb een voorgerecht thuis bevallen. Nou, doe maar. Uh, ik wil niet naar het ziekenhuis. Alleen wanneer het moet. Voorlopig blijf ik liever thuis. Want dat bevalt mij goed. <laughs> Uit gedicht heet Schoon. Geef mij een schone telefoon, dat ik je op kan bellen. Dan zal ik je vertellen, er zijn vandaag geen rellen. Hier is alles weer gewoon. Geef mij een schone telefoon, dat ik je mee kan delen... hoe erg wij ons vervelen en de media bespelen met zinloos machtsvertoon. Geef mij een schone telefoon. Ik wil je laten weten, hoezeer we zijn vergeten... waarom we mensen heten, de dragers van de kroon. Kom, was de hele wereld schoon, van vuil en puin en rook. Geef mij een schone telefoon. Een zuiver hart mag ook. Dankjewel, je voor dit gedicht. U zet het op de website. Dit is de dag.nu. En daarop kunt u ook gesprekken teruglezen en uh, luisteren en uh, reacties achterlaten. Ja, en daarmee zijn we aan het eind gekomen van Dit is de Dag. Uh, hartelijk dank, Mathéa had ik al gezegd. Uh, inmiddels is uh, G. Jochems al binnengekomen. Die gaat zometeen uh, verder met Villa VPRO. Goedemiddag. Hallo dank welkom. Wie hebben jullie te Hi. gast? Wij praten met Annemarie Penn. En zij is ruim een half jaar procureur-generaal. Uh, dat betekent dat zij een van de vijf leden is... van het college van procureurs-generaal. En die gaan steeds meer praten, al die luizen. Die komen ineens allemaal in de media. Ja, ja zeker. En waar ze het ook uitgebreid uh, uh, over wil gaan hebben... over iets wat behoorlijk gevoelig ligt, dat heet ZSM dus zo spoedig mogelijk. Een soort van snelrecht. Bepaalde zaken die ga je dan heel snel behandelen. Niet voor een rechter, maar op het bureau door de officier van justitie. En dat je dus achter elkaar mensen gelijk hun kunt straffen... voor wat ze gedaan hebben. En we gaan haar bijvoorbeeld vragen of dat van toepassing zou kunnen zijn... Uh, uh, bij de feestelijkheden in haar Feestelijkheden, nou, daar we, ja. Daar gaan we dus ook over hebben. Maar eerst het nieuws met Lieselotte Thomassen. Radio 1. Het NOS-journaal. Onder de arrestanten bij de rellen in Haren zijn 11 minderjarigen. Het Openbaar Ministerie in Groningen heeft dat bekendgemaakt. In totaal werden vrijdagavond en nacht 35 mensen aangehouden... van wie de meesten nog vastzitten. Ze moeten op 8 oktober voorkomen. De arrestanten komen uit het hele land en zijn tussen de 15 en 40 jaar. De meesten zijn rond de 18. De Vijzelgracht in Amsterdam is afgezet vanwege problemen... met de boor van de Noord-Zuid-Metrolijn. Er lekt vloeistof weg die de grond tijdens het boren op zijn plek moet houden. Volgens een woordvoerder van de Noord-Zuid-Lijn... is er daardoor kans op verzakking. De brandweer is bezig met het wegpompen van het weggelekte boorwater. En de so en Saoedische veiligheidstroepen houden tientallen demonstranten vast... in de woestijn zonder hun water en voedsel te geven. Betogers hebben dat gezegd tegen persbureau Reuters... Ruim 100 demonstranten trokken gisteren bij een gevangenis, hebben gisteren bij een gevangenis in de woestijn in Saoedi-Arabië gedemonstreerd voor de vrijlating van gevangen familieleden. Die zitten vaak jarenlang in de cel zonder dat er een proces is geweest. En dat is nieuws op dit moment. ANB verkeersinformatie. Er staan op dit moment een paar opvallende files. naast de dagelijkse files rond de grote steden. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. tussen knopend Batadorp en knopend De Hocht. 2 kilometer. Er is daar een vrachtwagen stilgevallen. De rechte is dicht. De A10 West naar Zaanstad. is nog altijd dicht bij Osdorp. tussen Osdorp en Geuzeveld. Er zijn daar opruimwerkzaamheden na een ongeluk. omrijden kan via de Zeeburger tunnel. En de A58 Breda richting Tilburg. tussen knopend Galder en knopend Sint-Annabos. 5 kilometer. Metafide. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Dit is Radio 1, VPRO. Villa VPRO. Tesso Blok en Ger Johans. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. En wat bieden wij u het komende uur? Nieuws, meningen en scherpe analyses over opsporing, rechtspraak... en ordehandhaving in ons panel Schuld en Boete na vier uur. En om vast in de stemming te komen praten wij daarvoor met Annemarie Penn... de enige vrouw in het college van procureurs-generaal... de baas van het hele Openbaar Ministerie. En zij gaat dus over opsporings- en vervolgingsbeleid. En Metropolis Radio bekijkt deze week hoe elders in de wereld... de kinderopvang is geregeld. Dat en meer tot half vijf in de villa. En reageert u vooral op alles dat u bij ons hoort via onze site vilavpro.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. De financiële problemen van Griekenland die lijken nog ernstiger... dan dat we eigenlijk al wisten. Het begrotingstekort is, schijnt, twee keer zo groot te zijn... als werd aangenomen... En dit zou blijken uit het conceptrapport van de inspecteurs van de Trojka... dat de hand is van het Duitse blad Deer Spiegel. De Trojka, dat zijn de Europese Unie, het IMF en de ECB, de Europese Centrale Bank... die zijn zich een ongeluk geschrokken van het tekort wat opgelopen is tot 20 miljard. De Grieken ontkennen, het tekort is veel lager, zeggen ze... en wordt door bezuinigingen opgevangen. Koen Schoors, goedemiddag. Goedemiddag. U bent hoogleraar Economie Universiteit van Gent. Inderdaad. Wie moeten we geloven? Uh, hoe groot het tekort precies is, zullen we moeten afwachten. Uh, want uh, dat is altijd heel onduidelijk bij Griekenland. Maar het is duidelijk dat het tekort uh, groter zal zijn dan verwacht. Dat denk ik wel. Hoe groot precies weet niemand. Is het van belang om te weten hoe groot het precies is? Maakt het iets uit voor wat er staat te gebeuren? Wat mij betreft niet. Uh, voor mij betreft is het al een tijdje duidelijk... dat Griekenland eigenlijk niet in staat is... zijn schuld, zelfs niet de herstructureerde schuld, ooit terug te betalen. Dat was eigenlijk al duidelijk van in 2009... Toen hebben we het uitgesteld, die schuld herstructureren, omdat we toen de banken moesten beschermen. De banken waren het gered, en als je toen die riekse schuld zou kwijtschelden, moest je meteen weer de banken redden. Dus we hebben een tijd gekocht, hebben we de banken toegelaten minderwaardes te boeken, te gaan reserveren, en dan hebben we zogezegd vrijwillig die schuld geherstructureerd. Huh? Ik denk dat we nu hetzelfde gaan doen. Het probleem is nu achter uh, dat de ECB tientallen miljarden van de riekse schuld in handen heeft, en die ECB is bij de vrijwillige schulderschikking begin van dit jaar is die helemaal niet meegenomen. Dus die hebben niet geschikt. Mm -hmm. Als je natuurlijk volledig gaat gaan kwijtschelden, dan komt ook de ECB in het vizier. Ja. En dat is natuurlijk hetgeen waar we nu een beetje tegen trekken, Want als we dat doen, als we ook de ECB laten meebetalen, dan komt dat uiteindelijk terug bij de landen. Ja. Want Daarover verder zo, zo meteen nog eventjes. Maar eerst nog even dit: als het zo is dat het toch niet uitmaakt omdat ze niks kunnen terugbetalen, waar, van waar dan die woede tegen Griekenland dat ze zich niet aan allerlei afspraken houden rond herstructurering en her hervormingen? Nu, het is juist dat Griekenland zich niet aan de afspraken houdt, maar het is voor Griekenland ook bijna onmogelijk om zich momenteel aan de afspraken ja. te houden. Maar het maakt toch niet uit, zegt u zelf, want is, ze kunnen is het toch een niet land betalen. Griekenland economie van moet terug opbouwen. Er is momenteel niks meer. Er is nauwelijks nog een industrie. Het ministerie van Financiën uh, functioneert niet of slecht. Uh, de, de loon in publieke sector zijn maar 40% gedaald al. Dus dat is een land in een negatieve spiraal zit. Uh, je kunt van alles gaan vragen naar korte termijn doelstellingen. Maar dat is een beetje zinloos. Dat land moet echt van nul hard beginnen. Ja. Het beste wat je kan doen is gewoon zeggen... kijk, we wegen een spons over die schuld. Want uh, die idee dat je dat kunt terugbetalen, is eigenlijk futiel. Maar in ruil daarvoor krijg je ook geen nieuw geld. Hm. Maar dan uh, beginnen ze dus, dat betekent je zegt... de schulden worden allemaal kwijtgescholden. Dat betekent dat je met een schone lei kan beginnen... maar ook met een lege lei en een lege beurs. Voorstaan. En hoe gaan ze dan zorgen dat ze geld gaan verdienen? Nu, Griekenland uh, verdient geld. Hè. Uh, een groot stuk van het probleem in Griekenland is nu niet volledig, maar een groot stuk is dat een heel gedeelte van de overheidsuitgaven gaat naar het betalen van oude schuld. Dus als je Griekenland zegt: we schelden al die schuld kwijt, dus die uitgaven, uh, daar ben je vanaf, ja. dan moet je toch in staat zijn om met het inkomen dat er nog wel is, genoeg belastingen te heffen om gewoon uh, nieuwvig te kunnen zijn. Maar het punt is nou juist dat uh, door die zware maatregelen er ook nauwelijks belastinggeld binnenkomt. Mensen krijgen echt tientallen procenten minder uh, in de portemonnee, u zei het zelf al. Dus de staat krijgt ook veel minder inkomsten. Ja, maar ik krijg natuurlijk, uh, stel u voor dat u zelf in het geval bent, of mijzelf. Uh, collega's professoren in dat team. ik heb het uh, persoonlijk gevraagd, min 40%. Ik zou dan ook als de overheid met pots 40% minder betaalt. Niet erg geneigd zijn mijn belastingen helemaal te betalen of op voorhand te betalen. Hmm. Dus je krijgt daar een negatieve spiraal, waarbij ook de bereidheid tot het betalen van de bevolking nog verder daalt en nog ja. lager wordt dan ze al was. Dus je moet, dat land heeft echt een begin van nul nodig. Waarbij dat iedereen effectief bent zijn belastingen te betalen. Maar dat kun je niet van buitenaf opleggen. Hij probeert dat van buitenaf op te leggen, maar dat kan niet. Hoe ja. moet zeggen, volgens mij is, kijk jongens, uh, jullie bijna van nul. Je kan ook van ons geen extra hulp meer krijgen, maar we vegen wel de spons over het verleden. Dan zijn ze zelf verantwoordelijk mm -hmm. voor wat ze vanaf nu opbouwen. Wat er nu gebeurt is snel in een verantwoordelijkheid. Het is een enorme ruige maatregel die je voorstelt, hè? maar zelfs dat is beter dan Griekenland uh, de eurozone te laten verlaten. Wel, uit de eurozone duwen ze een aantal enorme problemen creëren die we nu moeilijk uh, kunnen uh, bekijken. Ten eerste, de voordelen zijn beperkt. Het grote voordeel van devaluatie de en uit de euro gaan is dat eigenlijk uw lonen intern dalen in vergelijking met het buitenland. Maar dat hebben ze al gedaan. Ze zijn al 40% gedaald in sommige sectoren. Dus het voordeel is beperkt. Het nadeel is dat een aantal bijkomende faillissementen zullen vallen. Nu zijn er bedrijven en banken die hebben geleend, dikwijls bij ons, in euro's. Maar als je dan plots uit de euro gaat, dan zijn je inkomsten in een Of hoe die munt dan ook mag staan noemen. Misschien moeten ze hem de ariadne noemen, naar nou, de draad die ze kwijt zijn. Maar die nieuwe munt, uh, die zal natuurlijk een laag in waarde zijn. Dus plots heb je dan bedrijven en banken met inkomsten in een munt die lager is dan de munt waarin ze schuld hebben. Dus met andere woorden, al die bedrijven en banken zullen ook over kop gaan. En dan verdiep je de recessie. Dus het is niet zo dat ze uit de eurozone duwen of eruit gaan dat dat een goedkoop oplossing is. Het is dus voor Griekenland een duur oplossing. Het grootste voordeel is al weg. Want ze hebben die loondaling al gekregen en er zijn een pak bijkomende nadelen. Had dat wel kunnen doen, initieel? Als je dat middel doet, dan heb je echt een voordeel. Hm. Maar nu is het grootste voordeel eigenlijk al gehaald door die, door die loondaling en, en de nadelen zijn nog altijd substantieel. Dus ik denk dat het nu eigenlijk een slecht moment is om ze uit de euro te duwen. Hm. Laat ze erin, scheld de schuld echt kwijt en help ze. Hè? Help ze met het nieuwe opstarten van de economie, geef technische hulp, eh, probeer ja. er ook te investeren. Uh, eigenlijk hebben ze een Marshallplan nodig. Ja. Het is helemaal duidelijk, meneer Schoors. Koen Schoors, hoogleraar Economie Universiteit van Gent. Dank u wel. We hadden het over de betekenis van het nieuws... dat het begrotingstekort van de Grieken nog veel groter is dan werd aangenomen. Dank u wel. Goedemiddag. zag ja, gedaan. Goedemiddag. Tijd voor één minuut. Deze week over seks. Pst. Eén minuut. De man heeft dan een zaadje en brengt hem naar de vrouw. En dat zaadje ging zwemmen in een zwembad. Hmm. Dat ziet eruit als een tomatenzaadje, doorzichtig. En dat zaadje komt uit de mond van de man. En dan wijst die man naar die vrouw dat het daar dan in gaat. Dat het dan in de mond komt van de vrouw. Dan gaat het verder door je keel in je buik. En dan krijg je baby's. Maar je moet ook altijd wel opletten in het zwembad. Als je bijvoorbeeld water slikt, dan kan dat wel gebeuren. Maar je kan ze bijvoorbeeld wel voelen. En dat, dat duwt gewoon. Maar dan duwt ze gewoon weer weg. Prachtige seksuele voorlichting, hè? Terwijl Eén... we allemaal weten dat de kinderen uit de boerenkol komen. 1 minuut gemaakt door Tjitske Musche. Op onze website vindt u honderden andere verhalen van 1 minuut. VPRO.nl. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is. En misschien denkt iedereen dat wel over zijn eigen land. Onze correspondenten laten ons hun wereld zien. Metropolis Radio. Nederland. Hallo Nederland. Welkom bij Metropolis. Metropolis. Metropolis. Ouders die werken moeten natuurlijk een oppas regelen voor hun kind. Je kunt ze naar opa en oma sturen of naar de kinderopvang. Metropolis Radio bekijkt deze week hoe dit elders in de wereld wordt geregeld. In Pakistan huren moeders die niet werken een in. Ze hebben dan meer tijd om te shoppen terwijl de zogenaamde Aya hun kind opvoedt. Wilma van der Mate keek een dagje mee. Een grote villa in een uh, rijke middenklassewijk in Lahore. En er zijn hier drie kleine jongetjes en een meisje aan het springen op de bank. Hoe la, la, daar gaat een uh, glas limonade overheen. Even the stopping them, they don't listen. De kinderen zijn zo vervelend, zegt de moeder, dat ze zelfs niet luisteren naar de oppas. En meestal is ze niet thuis, want uh, u werkt, hè? Ja, yeah, I'm a working mom. I work from 7 to 3. Fulltime, hè, als coördinator op een uh, school. De moeder heet Shima. Met van die lange, prachtige zwarte haren in een uh, Pakistaans zwarte broekpak. Is dat nou gebruikelijk in Pakistan dat iedereen een nanny, een uh, oppas heeft voor de kinderen? Ja, yeah. and it's a blessing. So that's how it is. When she goes on holiday, I am going through hell. I have to look out for everything: the clothes, the food. My mother was the new nanny. She's wordt the, then she becomes the nanny for some while. Ja, ze noemt het een, een blessing, een godzegen. Ze zegt, als ze er niet is, is het een hel voor mij. Dan moet ik voor alles zorgen. Voor hun kleding, voor hun voeding. En dan vraag ik of mijn moeder komt. Shima werkt, maar ze vertelde net dat dat niet hoeft. Want haar man is een hele rijke landheer. Die bijna nooit thuis is. Only you can't sit on the sofa. Ze zijn echt steen en steenrijk. Maar ze zegt, je kunt niet de hele dag op de bank zitten. En ondertussen zitten de kinderen nu Braaf voor de televisie. Met een happy meal van McDonald's, frietjes en hamburgers. Werken nou de meeste Pakistanse vrouwen die een uh, fulltime nanny in dienst hebben ook? No, no, no. They don't work. They don't work. They go on lunches en they've got committee parties going on en ze gaan out shopping with their friends and they've got more plans with their friends rather than children. Nee, nee, zegt ze wel. Nee. Bijna niemand uit mijn sociale klasse werkt. Vrouwen slapen vooral uit tot een uur of twaalf. Dan gaan ze naar hun lunch, naar partijen, ze gaan shoppen. Ze zien hun vrienden vaker dan hun eigen kinderen. En de opvoeding daarvan laten ze gewoon aan die nanny over. Maar waarom krijg je dan kinderen? In-law pressure. Onder druk van je schoonouders bij wie je dus inwoont. Sima werkt op een school en ze ziet de ouders ook bijna nooit. Ze the telling de kinderen. Ze weten niet wat hun kinderen likes en dislikes are. Maar dan zijn die ouders dus eigenlijk helemaal niet betrokken bij de opvoeding van hun kinderen. I was so doubtful that I asked him one day, is she your mother? And she said, no? She's my maid. Zelfs niet als de rapporten besproken moeten worden, dan zegt ze, dan komt de oppas. En de vaders zijn vaak op reis. <laughs> Ik krijg nu ook een frietje uit het Happy Meal pakket. Dit is my en son Abdulgani. And how old are you? Seven years old. Abdul Ghani heet hij. Een klein jongetje van 7 jaar oud met hele ondeugende ogen. En dan komt zijn broertje aan, een krullenbol. Hij is drie jaar oud. Vindt nou ook erg dat je moeder werkt? You like me working? Because then they go out shopping, you know? Then they can buy anything they want. Nee, dat vindt hij helemaal niet erg, zegt hij. Want als hij uitgaat, en dat is meestal dus met de oppas, dan mag hij kopen wat hij wil. En als je nu kijkt hè, thuis, wie is het strengst? Mama of op de oppas? Hoe zet ze ries? Mijn maid. She zet ze? Zegt hij de oppas? Dat kleine jongetje wil ook nog even wat zeggen. Hello. How old are you? Abdul Rahman heet hij. En hij is drie jaar oud. Hij gaat nu naar school. En zijn moeder neemt hem elke dag mee, want ze zegt. Het lijkt heel erg leuk, al die uh, oppassen in huis, maar ze vindt het toch ook wel heel erg gevaarlijk om je kind bij een oppas achter te laten. Er gebeuren heel veel ongelukken. Kinderen vallen uit de auto of uh, ze worden ontvoerd. Kinderopvang, zoals we dat in Nederland hebben, zegt ze, is toch veel veiliger. Not at home, one shouldn't. Like when I leave the children alone, my mother-in-law is here. If she's not here, then they go to my mom's house. Oh, nee, want die jongens erg ondeugend. te slepen. Dat meisje waar ze net mee op de bank stonden te springen... sleurde ze nu over de grond heen. En Sima vertelt dat dat meisje van twaalf de nanny is van haar zus. Ja, geen wonder dat de moeders klagen over de oppas. Hoe kan je nou een kind van twaalf... de volle verantwoordelijkheid geven over kleine kinderen? Dit soort meisjes van twaalf zijn natuurlijk wel hele goedkope arbeidskrachten. En morgen is Metropolis in Duitsland. In het plaatsje Gok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 I'm not ready Don't ask van Wouter Hamel. Hoorde u slechts gedeeltelijk? Want, hijgend binnengekomen, procureur-generaal <laughs> mevrouw Annemarie Penn... zei u bent sinds 1 maart uh, procureur-generaal, een van de vijf bestuursleden van het OM. Vier inmiddels. Vier inmiddels. Ja. een van de vier? Ja. ook oh, ik dacht dat er vijf waren. Dat was ook zo. Ja. Dat was ook zo. We, we, we hebben minder tijd dan we uh, gedacht hadden. Dus we gaan gelijk even naar twee belangrijke onderwerpen. Eerst, er is nieuws over de kroongetuige Laes in de passagezaak. Dat is de grootste liquidatiezaak die in Amsterdam uh, speelt. Kroongetuige Laes daar werd veel van verwacht. Uh, nu zou blijken uit stukken uit zijn laptop dat hij gelogen heeft. Dat hij helemaal niet aanwezig is geweest bij de moord op Kees Houtman. Uh, uh, uh, dit is buitengewoon uh, uh, ongebruikelijk. Dit is ook de reden waarom het OM, het Openbaar Ministerie, uitstal gevraagd heeft. En nu komen ze met dit verhaal. Hoe moeten wij dit lezen, mevrouw Penner? Ja, ik moet u teleurstellen. Uh, we hebben weinig tijd. Maar hier kan ik het niet over hebben. Dat is een zaak die onder de rechter is. Mm. Het is ook niet mijn onderwerp. Dus. Nee, even los van deze zaak zelf. Hè? Maar als Zoiets gebeurt met een kroongetuig in welke zaak ook. is dan je zaak niet eigenlijk stuk? Ja, ik kan er eigenlijk niks over zeggen. Dat was een sliep, maar maar ik heb het toch ook wat... net gehoord. En <laughs> maar nou, je hebt het, het liever, hebt het liever niet, natuurlijk. Uh, ik, ja, ik vind het heel lastig om er iets over te zeggen. Ja. Het is niet uh, okay, nou, laten we, op dit moment. Laten we gaan het daar zo meteen in het panel over hebben. Ja. Mensen die je iets veiliger daar hun mening of een idee over kunnen geven. Laten we het hebben over het zogenaamde ZSM. Dat uh, staat voor zo snel mogelijk of zo, zo simpel mogelijk. in elk geval, Het gaat om een hele snelle afhandeling van veel voorkomende misdrijven. Veel voorkomende criminaliteit. En dan komt het er eigenlijk op neer een dader wordt uh, gepakt... Uh, uh, op het politiebureau moet dan op een snelle en uh, natuurlijk wel uh, rechtvaardige manier... al snel gekomen worden tot een straf, een boete, een taakstaf of wat dan ook... niet meer uh, de hele gang naar de rechter. Um, er zijn pilots overal. U bent een, een groot voorstander van deze manier van werken? Uh, ja, ik ben er zeker een groot voorstander van. Ik moet nog even iets nuanceren daarop, zeker? want het gaat niet alleen maar over snel. Dat, uh, dat zou je wel denken, want ZSM staat uh, in de volksmond voor zo snel mogelijk. Zo spoedig mogelijk. Maar het gaat vooral om ook selectief. En eh, daarmee bedoelen we dat we samen met partners kijken... wat nou de meest effectieve manier die van afdoen is. Wie zijn die partners dan? Uh, reclassering, en als het om een jeugdige gaat... moet je informatie hebben van de Raad voor de Kinderbescherming. Misschien zorginformatie daarbij. Mm -hmm. Dat betekent al dat die S van snel uh, verdwijnt volgens mij alweer als sneeuw voor de zon... als u nee. al deze instanties noemt. Nee, want uh, dat is nou net de kunst. Dat we uh, daar waar de selectie wordt gemaakt... dus op die ZSM-tafel noemen wij dat dat daar de informatie aanwezig is, dat we die heel snel kunnen krijgen... om de juiste manier van afdoen, afdoen te kiezen. Dat wil zeggen, het kan ook heel goed zo zijn... dat de zaak dan vervolgens naar wat wij noemen de onderzoeksomgeving gaat... omdat het om zware criminaliteit gaat. Het kan ook zijn dat het naar een veiligheidshuis moet... omdat er meer persoons- en gebiedsgebonden aanpak aan te pas moet komen. Dat er misschien nog andere partners bij mm -hmm. uh, moeten uh, komen. En dan blijft er een deel over, en wij denken een de groot deel... dat heel snel kan worden afgedaan. Uh, maar uh, wij denken dat het ook zo is dat zaken die afgedaan worden zonder een rechter, dat dat niet hele zware zaken kunnen, kunnen zijn. Wat zijn kortom, die criteria? Uh, nou, het is inderdaad, uh, uh, het, het, het zijn zaken waarvan wij denken, waar, uh, als openbaar ministerie, dat wij die als dat de officier die zelf kan afdoen. Ja. Mm -hmm. En dat zijn lichtere vervoeren. Sorry. Bijvoorbeeld? Sorry. Dat zou kunnen, een klein, uh, klein vanielinkje. Uh, kijk, dan kan het gaan om een taakstraf. Maar het kan ook zijn dat er bijvoorbeeld mediation wordt ingezet. Dat vinden wij zelf ook heel belangrijk bij ZSM. Dat je zegt, nou, dat is een klein vanielinkje tussen twee buurjongens. Ik noem maar wat. En dat je um, bedenkt uh, of je uh, dader en slachtoffer bij elkaar kunt zetten... Ja. om een vorm van mediation te laten toepassen. En de feestvierers en haren. Zouden zou die voor zoiets in aanmerking kunnen komen? Ja, dat hangt dan vanaf wat ze gedaan hebben. Uh, daar kan ik zo niet over zien. Wat, dat ja, is al als het duidelijk een klein dingetje is, maar dit lijkt zo op het oog niet echt U, zegt, u, u, u zei net met partners, hè, Moeten we dat en? u noemde er een aantal. Uh, je wordt opgepakt, je bent verdachte. Waar speelt de advocaat een rol in dit geheel? Ook daar. Een uh, iemand die opgepakt wordt, uh, mag op het bureau... of ken ik dat alleen uit films, volgens mij is dat tegenwoordig in Nederland ook zo... je hebt altijd recht op een advocaat. Nou, dat meteen. zijn we ook aan het organiseren. Dat zijn we ook aan het in die pilots, u noemde ze al... Uh, zijn we aan het uitproberen, hoe snel krijg je nu de advocaat erbij... Uh, want dat willen we natuurlijk graag. We willen heel het kan niet zo zijn dat iemand die uh, rechtshulp wil... en daar recht op heeft, dat hij die, die niet krijgt. Dat mm -hmm. staat buiten kijf. Dus dat wordt allemaal betrokken in de pilots op dit moment... om te kijken of we dat ook met de balie zo goed mogen kunnen organiseren. Want het gaat wel om recht uh, mm -hmm. en bescherming van recht. Mm -hmm. Nou schreef je in het Nederlands Juristenblad... Uh, on ons nieuwe uh, panel, uh, panellid van het juristenpanel Schuld en Boete straks... Jan Lelieveld, die schrijft een stuk waarbij hij toch... Uh, ja, toch ze angst uitspreekt dat de bescherming van de verdachte toch in het gedrang komt. Mm -hmm. Maar wat ik daar niet aan begrijp is dat het zou zo kunnen zijn dat de advocaat er niet tussen komt. Maar, het is al zei het al, een verdachte heeft toch altijd recht op een advocaat? Hij kan toch zeggen, jullie organiseren mij de afdoening van mijn zaak maar zoals je het wil, maar ik eis gewoon een advocaat, punt. Ja, maar daarom, uh, ik begrijp die angst van meneer Lelyveld. Uh, mm -hmm. uh, en daarom willen wij dat ook zorgvuldig organiseren. En betrekken wij de balie er ook nadrukkelijk bij. Mm -hmm. Om dit uit te proberen, in welke gevallen dan wel. En als een verdachte zegt, ik wil met een advocaat spreken. In principe moeten wij dat mogelijk maken. Ja. Maar in wat voor gevallen zou dat niet hoeven? Want dat, dat spreekt uit, uit dat stuk. Dat jullie er ook naar kijken om niet altijd een advocaat per se erbij te halen. Bij het verhoor bedoelt u dan? Of, bij het verhoor of überhaupt bij de hele afdoening... dat er überhaupt geen advocaat bij te pas komt? Nou ja, kijk, als een verdachte zegt... Uh, het is goed, laten we er maar gauw een end aan maken. Ik heb een spiegel kapot getrapt. Ik uh, betaal 50 euro of dat doe ik over drie dagen. En uh, dan is het goed. Dan hoeft hm. dat natuurlijk niet. Ja. Oké, okay, ik wilde nog even één... we hebben niet lang meer maar toch een klein ding... namelijk over de positie van het slachtoffer. Daar hebben we het veelvuldig in deze uitzending over gehad. Het recht is echt in beweging. We horen nu dit, dat ZSM. positie van het slachtoffer... Is is veel aan veranderd. Het slachtoffer is wat meer in de picture weer gekomen. We hebben natuurlijk rond de hele zaak Robert M. Uh, uh, het uitgebreid gehad... over dat spreekrecht ja. dat slachtoffers krijgen. Bent u een voorstander van deze andere benadering van de positie van het slachtoffer? Of ziet u ook gevaren op de weg als het gaat om bijvoorbeeld dat spreekrecht... of het mee mogen nee, uitspreken ik, over, ik ben een, een over een, groot, een straf? Uh, Ja, Ik ben een groot voorstander. Ik uh, ben ook niet iemand uh, die daar nu gevaren bij ziet... Um, ik denk dat wij zoveel mogelijk tegemoet komen, moeten komen um, uh, met z'n allen als goed geoliede overheid aan de belangen van een slachtoffer. En daar zijn natuurlijk wel grenzen aan. Maar als u mij nou zou vragen waar liggen die grenzen, mm -hmm. dan zou ik dat nog niet zo kunnen zeggen. Dat is ook een de ontwikkeling die we echt, door moeten gaan. Dat, he, dat begrijp elkaar. ik, maar zou bijvoorbeeld zijn een grens het, het daadwerkelijk meelaten wegen over wat het slachtoffer meldt over een strafmaat? Ja, dat is een, uh, iets wat inderdaad uh, uh, in de gedachten is. Maar dan moet je iets organiseren dat eerst de zaak onherroepelijk is. Hè? Dat, mm -hmm. of, althans, dat het bewijs geleverd is dat de rechter zegt, dit is bewezen. En pas dan kan je... Pas als slachtoffer... iemand veroordeeld is? Nou ja, u, veroordeeld niet? tot straf, dat, dat is dan weer de volgende stap. Daartussenin zou je iets moeten organiseren. Dat, en dat is ook een voorstel van de rechtspraak: van, Laten we daar eens naar kijken. Dat je zegt, we doen eerst het hele technische stuk. Is, de, is het feit bewezen? Is de, de, de verdachte ook strafbaar? Ja, en dat staat onherroepelijk vast. En dat je dan het slachtoffer erin zou laten komen... om mm -hmm. gewoon te vertellen wat hij zou vinden dat er... Aan afdoening zou. Maar in een moeten zijn. discussie bij de collega's van de EO zei u een paar maanden geleden dat u er ook wel voor was als de om, dat, dat de omgeving van, van die persoon ook mee kan praten over de strafmaat en opinie kan geven. Ja, daar maar heeft dat ging over de buur gezegd. Ja? Nou, dat ging niet over individuele strafzaken. Hè? Nee, okay, dat gaat überhaupt over... over het vaststellen van straffen... en de hoogte en de soort. Nou, en dat nou, ja, dat van gaat de... over het uh, ontwikkelen van beleid. Mm -hmm. uh, Strafvorderingsrichtlijnen. Uh, uh, daar maken wij beleid op. Hoeveel moet in het algemeen de officier eisen... in de strafzaak, uh, mm -hmm. in de strafzaal. En daar betrekken wij inderdaad burgers bij. Maar dat gaat niet over individuele zaken. Nee, maar dat is dat wel was ook niet gezegd dat dat een beetje doorschieten is. is nee, ja, maar dat bedrijf. doen we ook niet. We mm -hmm. doen dat niet in individuele gevallen. Nee, maar het gaat gewoon over in het algemeen... wat vind je dat er bij een winkeldiefstal moet worden opgelegd? Of belediging van een mm -hmm. politieman? Moet je daar nou wel of niet meer? En dan kijk je toch een beetje hoe dat valt in de maatschappij? En ja, dat laat je meer wij, wij, wij, ja, dat is wat je doet. Luisteren naar wat er leeft in de samenleving... en wat je hoort betrekken in je eigen beleid. Maar wel je eigen de, de, de wel de regie, regie zelf houden. Absoluut. Ja. Goed. Ja. Annemarie Pen, procureur-generaal, de enige vrouw in dat college. Het was kort maar krachtig, eh, vanwege verkeersproblemen of berikelen hier in Hilversum. Maar een volgende keer praten we wat langer met u. Heel hartelijk dank dat u hier was. Zometeen na nieuwsverkeer, weer en ster hebben wij cultuur. En daarna ons panel Schuld en Boete. Met nog veel meer recht en ordehandhaving en vervolging en opsporing. Nieuws, actualiteiten, analyses. Tot zometeen.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 Tot 2500 euro welkomstpremie? Kijk op eon.nl/slash zakendoen. Dit is Radio 1.